Het is twee uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Curaçao heeft een nieuw kabinet. Stanley Betran wordt de nieuwe premier. Maar demissionair premier Schotten en zijn ministers weigeren op te stappen. Het kabinet van Schotten is sinds 2 augustus demissionair. Enkele parlementariërs uit Schottens coalitie waren overgestapt... waardoor de regering niet meer kon steunen op een meerderheid. Maar Schotten wil blijven zitten... tot de nieuwe parlementsverkiezingen van 19 oktober. Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. President Thein Sein van Burma accepteert het... als het Burmese volk Aung San Suu Kyi kiest tot president. In een interview met de BBC zei de voormalig leider van de junta dat de wil van het volk gerespecteerd zal worden... als Suu Kyi in 2015 wordt gekozen. Maar Thein Sein benadrukte wel... dat het leger een belangrijke rol blijft spelen in Burma. Suu Kyi won in 1990 met haar partij de verkiezingen. Maar de junta accepteerde de uitslag niet. Ze stond daarna met korte onderbrekingen in totaal 15 jaar onder huisarrest. Dit voorjaar boekte Suji met haar partij weer een grote overwinning bij de verkiezingen en werd ze gekozen in het parlement. In het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra hebben meer dan 2300 mannen DNA afgestaan. Dat is ongeveer 70% van de mannen die afgelopen dag waren opgeroepen. In totaal hebben ruim 8.000 mannen uit de buurt van Zwaagwesteinde een oproep gekregen. Door het DNA te vergelijken met sporen op het lichaam van Marianne Vaatstra... hoopt het Openbaar Ministerie een familielid van de dader op te sporen. In Spanje en Portugal zijn afgelopen dag tienduizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de bezuinigingen en hervormingen die hun regeringen doorvoeren. Het was de derde keer deze week dat ze de straat op gingen.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 Naar de Filipijnen en naar Australië en de Verenigde Staten. We gaan het hebben over gekke raasjes in het buitenland. Wat is er nu bijvoorbeeld hip in Afrika en wat is er helemaal uit in Australië. En over hoe mensen omgaan met hun leefomgeving. Van de schone straten in Amerika naar de rotzooi in Kenia. Mocht je jezelf ook iets afvragen over welk land dan ook? Mail dan naar dewereld.bnn.nl Wie weet behandelen we jouw thema in de uitzending van volgende week. Uh, dit keer uh, gaan we praten met Ilse Dieters uit de, de Filipijnen. Hallo Ilse. Hallo, goedemorgen. Uh, vorige week uh, hoorde ik al uh, dat jij vrijwilligerswerk daar deed. Maar wat doe je nou precies? Hey, ik ben hier uitgezonden uh, door World Activity Philippines. Um, wat ik hier doe is, uh, ik werk in een uh, uh, community... Met uh, ex-verslaafde jongens. Um, en met uh, uh, kinderen die hier uh, naar een preschool komen. Okay, en... en we werken ook met de ouders van, van die kinderen. Heftig werk. Ja, best wel, ja. En waarom zijn die ex-verslaafden dan verslaafd geweest? Nou um, ja, het zijn vaak jongeren die uh, uit arme gezinnen komen. Of gewoon ja, uh, een zwaar leven hebben. En... Uh, ja, sommigen die hebben geen ouders. Oké. Okay. Um, ja, en, en soms gaat het ook gewoon over dat ze een keertje een, een joint hebben gerookt, en that's it. Ja. En dan worden ze gelijk opgenomen. prachtig. Ja. Jeetje. Ja, dan krijgen ze een ultimatum, en dan is het, eh, uh, uh, uh, of, of in rehab of uh, gevangenis of zoiets. jammer heftig. Nou ja, zo meteen gaan we het over heel iets anders hebben, namelijk over uh, rages en over de uh, leefomgeving. Ik spreek je zo. Eerst even naar ja. uh, Jeppe Schilder in Kenia. Wat doe jij in Kenia? Hey, Goeienacht, Fuldemond. Uh, Hoi, hallo. Hi. Uh, ik ben voor uh, Dance for Life, uh, momenteel uh, bezig met een mediaproject uh, hier in Kenia. En dat uh, dat we uh, samen met uh, de wereldomroep uh, opzet. Voor Dance for Life ben je daar bezig. Ja, we verstaan je een beetje slecht. Ja, ja, doe maar rustig aan. Ik, ik ga uh, gelijk ik even naar... Even horen? Ja, dit is helemaal perfect. Nou, vertel ah, okay, dan nog even één keer even wat je, wat je doet daar. Um, ja, ik werk bij uh, Dance for Life uh, momenteel uh, in Kenia. Ik ben hier een, uh, met het World of Difference programma van Vodafone uh, zit ik hier uh, voor een half jaar eigenlijk om een, uh, om een multimedia project op te zetten. Rondom uh, ja, eigenlijk de problematiek rond HIV uh, en AIDS, maar ook uh, seks in het algemeen eigenlijk. Oh, Oké, okay. en een multimedia project dat is internet, tv, filmpjes... Ja, je moet het zien. We zijn met, uh, met de Wereld samenwezig samen bezig om een, uh, om een website op te zetten. Eigenlijk een online magazine rondom uh, liefde, seks en relaties. Ja. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk... Uh, komen er komen daar blogverhalen en uh, uh, allemaal nieuwsartikelen, maar ook heel erg informatief. Het is dus een beetje een combinatie uh, ja, uh, tussen informatie en entertainment uh, eigenlijk. Ja. Om uh, ja, de jongeren hier op een, op een speelse en uh, leuke manier uh, ook... Uh, uh, ja, de juiste informatie te geven. Infotainment, zoals we dat noemen. Wat is nou het gekste qua seks wat je is opgevallen tot nu toe? Uh, nou, ik ben hier uh, laatst op een uh, Facebookpagina terechtgekomen. Dat was echt uh, heel erg uh, ja, in het nieuws en uh, dat was het gesprek van de dag. En dat heette eigenlijk uh, dat heette Campus Divas for Rich Men. En dat ging eigenlijk erom uh, dat, dat uh, ja, jonge studenten, uh, uh, ja, de Keniaanse man een beetje zat waren en zoiets hadden van nou ja, we moeten toch in ons levensonderhoud ook voorzien. En uh, dan maar uh, een rijk man aan de haak slaan. En daar, uh, daar doe ik dan alles voor. Maar dat was vrij uh, expliciet. En uh, dat is echt, uh, op een gegeven moment is dat gewoon echt helemaal viral gegaan. Dus dat werd op radio, televisie in de kranten overal werd het uh, besproken. En, hmm. Facebook is, is sowieso de nummer één website. Dus uh, dat had dan ook uh, gelijk het gevolg dat, dat echt iedereen uh, er inderdaad het over sprak. En dat er ook gelijk pagina's uh, ontstonden. Dus dat was wel uh, een van de meest opmerkelijke dingen die ik wat dat betreft uh, tegen ben gekomen. Nou, ik ga zo um, maar ook uit de praktijk uh, dat, dat, dat veel vrouwen liever, uh, liever uh, HIV-positief zijn dan zwanger. Want ja, als iemand zwanger is, uh, dat zie je. Uh, hè. Iemand uh, krijgt een dikke buik en hip, dat zie je niet. Ah, oh. En heel heftig. Nou, we gaan het zo meteen over heel iets anders hebben. Uh, blijf hangen. Uh, we gaan zo meteen ook nog praten met uh, Emma Beumer uit Australië. We zijn uh, met de lijn bezig. Die is op het moment heel slecht. Dus ik zou zeggen eerst even lekker muziek. Me, me gusta de la mañana me gustas tú me gusta la guitarra me gustas tú me gusta el reguetón me gustas tú qué voy a hacer yo no sé qué voy a hacer yo no sé qué voy a hacer yo soy perdu me mi corazón me gusta la canela me gustas tú me gusta el fuego me gusta Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Die Tatoeages en piercings al heftig vindt, heeft duidelijk nog nooit gehoord van het begelhoofd. Deze extreme lichaamsversiering is momenteel erg hip in Japan, waarbij het lijkt alsof er een begel op je voorhoofd staat. Deze begel krijg je door een zoutoplossing onder je huid te laten injecteren, waardoor er een soort van bult ontstaat. En als je die dan indrukt, dan krijg je die begelvorm. Nou, het resultaat is gelukkig niet permanent, want het verdwijnt ongeveer na 24 uur. Een hele gekke raadje, die was ze uh, groots in het nieuws. Maar uh, ja, ik ben benieuwd of er in het buitenland andere raadjes zijn... waar we misschien niks van weten. En, uh, ja, we beginnen even met Kenia. Daar zit Jeppe. Goeienacht. Uh, je hey, Goeienacht, al... ja, Je had het net al even over social media, dat dat een grote raasje is. Uh, maar klopt, ja. hebben de mensen daar allemaal uh, computers en uh, moderne telefoons? Ja, het zal je verbazen, maar uh, ze hebben het toch wel uh, op de uh, meest in in innovatieve manier uh, toegang tot, uh, tot het internet. Uh, laptops is daarbij uh, niet uh, wat men het meeste gebruikt, maar uh, het is veel eigenlijk uh, via mobiele telefoons uh, hoe men dat doet. En dan hebben we het ook echt over die hele simpele uh, oude Nokia's uh, telefoons. Ja. Uh, en daarmee... Ja, kan men gewoon wel op internet en op Facebook, uh, Zij het wel vaak uh, op een beperkte manier natuurlijk. Maar men heeft wel toegang uh, tot, ja, dat, uh, dat verbaast mij ook wel. En sowieso wordt de mobiele telefoon op, uh, op ja, vrij uh, uh, aparte manieren wel gebruikt. Zo is het heel normaal om hier bijvoorbeeld met je mobiele telefoon te betalen uh, kleine bedragen als je in de taxi zit of uh, uh, nou, noem maar op eigenlijk. Maar hoe bedoel, hoe bedoel je dat? Hoe werkt dat dan? Nou, je, je, je gaat dan zeg maar naar, naar een uh, oplaadpunt. En daar uh, zet je dan een bepaald bedrag uh, uh, geld. Laat je op, je op je account zetten. Dat is een M-Pesa-account, zoals ze dat noemen. En, uh, een soort prepaid-telefoon. Dan... Wat zei je? Een soort prepaid-telefoon. Uh, ja, zo kun je het eigenlijk zien. Maar het is eigenlijk een account naast je, je prepaid-account. Uh, dus je, okay. hebt echt, uh, je moet het echt gaan aanmaken. En dan, uh, dan zul je je formulier in. En dan heb je een account en dan krijg je, je eigen nummer. En dat is dan wel. Gekoppeld aan een simkaart. Ja, ik, ik weet zelf niet precies uh, hoe dat werkt. Nee, maar, maar ik maar begrijp weet wel het idee dat Maar ja. handig is. <laughs> maar maar dan gebruik je dat zelf ook daar? Om een klein dingetje te regelen? Uh, ja, ik, heb het, uh, ik, ik gebruik het wel eens om bijvoorbeeld. Uh, ja, je hebt een levendige uh, muziekcultuur hier in, in Nairobi. En dan uh, krijg je bijvoorbeeld kaarten voor events uh, die koop je dan uh, uh, middels je mobiele telefoon. En dan uh, is de, de, het sms'je, het bericht dat je krijgt te bevestiging dat je betaald hebt... dat is dan ook uh, gelijk je toegangskaart. Wat grappig. Hey, en kan je zeggen dat bijna iedereen in Kenia wel ergens contact heeft uh, met internet of met sociale media? Um, nou ja, goed. ik bedoel, Kenia heeft natuurlijk ook heel veel uh, uh, rurale gebieden. Dus, dus daar, uh, daar is bijvoorbeeld uh, uh, weinig mobiele telefonieactiviteit... Um, dus ik zou zeggen, nou, het is voornamelijk echt in de grote steden. Ja. En daar heb je natuurlijk ook nog wel het onderscheid tussen de, tussen de hogere klasse, de middenklasse en de lage klasse. Dus op zich, uh, niet iedereen heeft natuurlijk toegang, maar het is wel, het is wel echt de nummer één uh, website ook uh, hier in Kenia. En uh, ja, voor 10 uh, voor cent uh, koop je een kleine databundel en kan je online eigenlijk. Dus. En kan je alles online doen wat je wil, of wordt er ook uh, nog door de regering gecheckt? Uh, nou, er wordt wel, uh, ja ik bedoel, er is natuurlijk wel door de aanslagen die de afgelopen jaren ook hebben aan uh, zijn er geweest door Al al-Shabaab uit Somalië. Ja. Is er wel, uh, en ook met het oog op de verkiezingen, wordt het wel in de gaten gehouden. En um, toevallig is morgen dan ook een dag waarop uh, alle Chinese namaaktelefoons. Voor het laatst zullen werken en de overheid heeft het al een paar keer uitgesteld, maar die worden dan allemaal geblokkeerd. Oh. Omdat ze moeilijker zijn om, om, te, om, ja, om te traceren. Dus en, die, ook en zijn de die de er veel, die, die, die, die gekopen Chinese modellen? Ja, het zijn echt namaakmodellen en ik heb even gekeken hoeveel ze nou eigenlijk zijn en het zijn er toch al zo'n 3 miljoen die hier op dit moment in gebruik zijn. Op een bevolking okay, ja, van ongeveer? Och, ik zou ze eigenlijk niet uh. kunnen vertellen hoeveel mensen er wonen. Nee. Dus, uh, Weet je beetje iets wel rekenschap Ja, nee, dat is wel een groot, uh, groot gedeelte. Ja, ze zijn natuurlijk een stuk goedkoper. En. Ja, uh, heel veel mensen zijn niet zo kapitaalkrachtig dat ze, dat ze de smartphones kunnen kopen die wij uh, in Nederland allemaal hebben. Maar wel bizar dat ze dat in één keer zo kunnen blokkeren. Ja, het, het, het, het heeft te maken met een aantal codes die uh, die, die telefoons niet hebben. En die die uh, providers dan ook. Ja. Uh, uh, yeah. Zeg maar niet makkelijk kunnen bereiken. Dus er zijn ook veel storingen op dit netwerk. En het, uh, ja, het kan voor, uh, voor verkeerde dingen gebruikt worden. Ja. Dus, uh, en over het algemeen heb je sowieso wel veel uh, veiligheidsmaatregelen... hier in uh, Kenia, uh, overal waar je naartoe gaat. Want, want jullie zijn, uh, of jullie, Kenia is op het moment... gewoon in oorlog natuurlijk met, uh, met Somalië. Ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat vindt voornamelijk plaats in het noorden. Ja, er zijn bij de vandaag weer met, uh, belangrijke havenstaden ingenomen... Ja, klopt. Maar daar merk je op zich, hier niet er heel erg veel van hoor. Um, de, je, hebt, je hebt in de grensgebieden daar, daar, daar moet je soms uh, niet komen. Ik weet niet hoe de situatie nu precies is, hmm. uh, maar daar kan het wel uh, links zijn. Uh, maar waar men zich nu ook vol op maakt, zijn de verkiezingen die uh, in maart volgend jaar weer gaan uh, plaatsvinden. En die zijn natuurlijk een aantal jaar geleden, in 2007, 2008, zijn die behoorlijk uit de hand gelopen ja. hier uh, in Kenia. Ja, wat je helemaal niet verwachtte van, uh, van dat land. En... Nee, nee, maar ja, toch uh, allemaal verschillende stammen en dan, uh, dan kan het nogal uh, makkelijk fout gaan, ja. En daar wordt uh, ook heel veel over gediscussieerd via die sociale media? Um, ja, toevallig is er, uh, er is afgelopen maandag is er ook een, uh, een uh, parlementslid uh, geweest... die zich bezighoudt met het ministerie van uh, uh, Agriculture en uh, Irrigation... Um, en die heeft zich uh, ja, die heeft eigenlijk de Maasai bevolking in Nairobi uitgemaakt voor dieven die eigenlijk het beste allemaal uh, eruit gezet uh, konden worden. Oei. En dat is dan iets uh, wat door veel mensen werd gezien van als als aanzetten tot haat. En toen is er ook een uh, um, toen is er ook eigenlijk een hele actie op uh, social media uh, uh, gekomen, waarin werd opgeroepen op, op zijn uh, arrestatie. Um, en dat is ook de hashtag uh, arrest uh, Waititu. Wait is zijn naam. Um, dat is ook echt uh, massaal uh, uh, geretweet en uh, ja, dat heeft er ook aan bijgedragen dat, uh, dat uh, de justitie hier in Kenia ook op, op, op een gegeven moment wel actie moest ondernemen uh, om, uh, tegen deze manier. Dus de sociale media is de grote raasje daar en nou ja, je kan er ook echt dingen mee bereiken. Ja, het is uh, kijk, je hebt natuurlijk ook uh, de wat negatievere dingen die er uh, mee worden bereikt, hè. zoals dat ook. Uh, nee, ik had hoorde in Nederland over Project Exharen uh, vorige week. Ja. Um, dus dat heb je natuurlijk. Uh, hè, de negatieve kant heb je ook, maar het, ja, het is ook uh, zeker ook een verrijking voor heel veel mensen en uh, tegenwoordig ook zeker voor voor jongeren uh, eigenlijk het startpunt van uh, uh, offline uh, activiteiten. Dus de race die begint online en dan. Het gaat het bijvoorbeeld over in, een, in evenementen, festivals die eruit ontstaan. Uh, maar ook dus inderdaad politieke ontwikkelingen. Dus ja. het, is wel een hele, uh, uh, ja, het biedt veel mogelijkheden ook om um, um, um positieve verandering te brengen. Mooi. Jeppe, ik uh, spreek je zo meteen uh, weer. Dan gaan we het hebben over de leefomgeving. Uh, nu even naar Ielse in de Filipijnen. Goeienacht. Goeienacht. Ja, de, de grootste... Waarom lach je? Ja, omdat ik net wakker ben. Oh, hoe laat is het eigenlijk daar? Um, al half negen. Oh, ik denk, ik denk je komt nu met vijf uur of zo om half negen. Oh, dat valt dan nog wel mee. Ik hoef me niet schuldig te voelen in ieder geval, toch? Nee, vorige week was het erger. Ja. Nou, je klinkt goed hoor, voor iemand die net wakker is. Oké. Okay. Wat, okay. wat is de grootste rage daar in de Filipijnen behalve uitslapen? <laughs> Dit is echt de, de, de dag dat ik het langst uh, kan uitslaan. Voor de rest dat iedereen hier echt om vijf uur op. Dat is echt niet normaal. Echt waar? Maar, um, ja. ja, ze gaan ook heel vroeg naar bed. Omdat het daar zo warm is waarschijnlijk, toch? Ja, het wordt hier gewoon vroeg donker. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, heel praktische reden eigenlijk. Maar wat is de grootste raadje in de ja. Filipijnen? Eh, uh, sms'en. <laughs> oh. <laughs> Ja. Oh, sorry. Die heb ik niet aanzien Waarom lach je? Ja, nee, gewoon. Ja dat, uh, ja, dat gebeurt hier natuurlijk ook heel veel. Maar dat is, uh, ja, dat is echt een raasje dus, om dat, om dat heel veel te doen. Ja, nou, ik vind het wel wel. En de Filipijnen is ook uh, sms-land nummer één. Er wordt hier gewoon het meest uh, ge van over de hele wereld. Jeetje. En dat zie je ook echt overal. Ik, ik zat... Um, een tijdje terug in een bioscoop in Manila... en het meisje naast me zat echt de hele film door... gewoon sms'en. Heb je enig idee um, nou, hoe dat kan komen, dat het daar zo populair is? Geen idee. Nee, nee. ja, mensen vinden het gewoon heel fijn om met elkaar in contact te blijven. Ik weet niet wat het is, maar sinds dat ik hier ben... ik ken nog helemaal niet zo heel veel mensen... maar... Uh, en thuis ben ik zelf ook best wel actief met, uh, op mijn telefoon met WhatsApp en uh, sociale media. Mm -hmm. Maar hier staat echt de hele dag mijn telefoon te piepen. Maar nu bijvoorbeeld ook? Nou ja, nu niet, want nu ben ik met jou op de telefoon. Oh ja, ik wilde zeggen, kan je je laatste sms'je voorlezen, maar je hebt natuurlijk die hoorn aan je oor. <laughs> Ja, precies. Maar het, het lijkt uh, ook wel ja. irritant. Dat, dat, ik vind het best wel irritant dat als je met mensen aan tafel zit of zo... In een, in een restaurant of gewoon op straat... dat iedereen naar zijn telefoon aan het turen is. Ja. Ja, dat is hier nog echt veel erger. Want ze zijn dan bezig en, met sociale nee, media. Hier... Maar eigenlijk zijn het dan op dat moment asociale media. Ja, absoluut. Ben ik ben het helemaal met je eens. Uh, en ook s'nachts en zo. En ik heb ook al een, uh, een stalker gehad hier. Oh, je bent... Uh, dat lijkt me heel vervelend. Ja, dat was ook heel vervelend. Maar dat gaat wel vooral via sms. En er worden echt hele uh, heftige dingen over de sms ge gezet. En wat stuurde je dan ja. bijvoorbeeld? Nou... <laughs> ja, maar, maar, ja, echt maar, nee, hele echt... liefdesverklaringen en uh, hele persoonlijke... maar ook manipulatieve dingen en, oh, en heel zo. gek. Ja, wat vervelend. Kan je dat niet dan blokkeren, zo'n nummer? Ja, dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. En uiteindelijk, want uh, wat ik al zei, ik ben hier gekomen via World Activity Philippines. En ik heb hmm. ook een uh, begeleider en uh, zij heeft mij ook geholpen daarmee. En nu is het uiteindelijk afgelopen. Maar uh, voor mij voelt het veel heftiger. Maar hier is het gewoon heel normaal om iedereen de hele tijd maar sms'jes uh, ja, sms te bombarderen. Dus. Komt het misschien ook dat de mensen daar uh, moeite hebben om over persoonlijke dingen te praten? Uh, ja, dat vind ik wel scherp, want uh, uh, er wordt veel indirect gecommuniceerd, maar over de sms zijn ze heel erg uh, duidelijk, inderdaad. Ja, dus dat de sms is echt een, een manier om hun verlegenheid uh, te camouf camoufleren en daarmee om te gaan. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. ja, ja. En, en voor, voor, heb heb je, je daar echt heel naar onder gevoeld toen toe, toe je gestookt werd? Nou, toen ik hier net was, uh, was het wel vervelend, omdat ik... Ik gewoon natuurlijk nog best wel een beetje ja, uh, in de cultuurschok. Je, je, ja, alles is nieuw, dus dan weet je niet zo goed hoe je uh, dat in moet schatten. Dus ik vond dat wel uh, ja, een beetje lastig. Maar, maar echt ja, dat je er slecht van geslaagd wordt Dat hoort er ook had. een beetje bij. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je, als je hoort dat het daar vaker gebeurt... Dat het, dan wat, uh, ja, dat het dan iets minder heftig is. Ja, precies, ja. Daar ben je er uiteindelijk achter gekomen. Er, wie er dat is deed. nog een andere leuke rage hier aan de gang. Oh, vertel. Uh, volgens mij is dat nu in Nederland ook heel erg leuk. Dat is dat Kandang-stijl? Uh, ja, dat is hier ook heel erg, Hip. Leg even voor de mensen die het niet kennen: uit wat het precies is. Ja, ja, het is een soort dansje. Het is een heel raar dansje op, uh, op echt hele stomme muziek. Hoe, hoe ziet dat dansje eruit? Ja, uh, ja, ik weet niet of ik het echt heel goed kan... Ze bewegen dan een, uh, ja, een lichaamsdelen op een hele smooth -achtige, schokkerige manier. Ik weet niet precies. Kan jij, kan jij het niet uitleggen? Ja, ja, ja, het is een soort van... Uh... Ja, het is, lijkt, lijkt een beetje op een soort robotdans. Alsof die mensen een ja. soort van, van ja, elastische robotten zijn. Ja, dat vind ik wel een goede manier om het te zeggen, inderdaad. Ze, aan de ene kant maakt ze lichaamsdelen heel elastisch... maar aan de andere kant is het ook robot. Ja, maar, maar doen ze dat dan ook zomaar even op straat? Ja. <laughs> Echt waar? Dan, dan denk je, ze zit op de bus te wachten... ik ga heel even uh, Gangnam uh, dansen. Ja, precies, ja. <laughs> En dan mensen op hun telefoon of zo, een filmpje of een muziekje horen. En dan uh, zelfs ook politiemensen en officiële mensen... die dan even op straat aan elkaar gaan laten zien hoe goed ze er al in zijn. Ja, ja en het, ja, het komt eigenlijk uit uh, Zuid-Korea. Ja, maar dat ze ook... Hier is um, K-pop, is ook echt onwijs hip. Oké. Okay. Het is Koreaanse pop. Dus ja, dat verklaart het misschien. Maar is Korea echt een beetje het hipste land daar in de buurt, waar jullie heel erg door beïnvloed worden? Ja, nou, um, de invloed van de uh, US is hier heel erg groot. En daarnaast Korea inderdaad. Onder jongeren, um, ja meisjes die zijn, dat zijn vooral, als je dan de hogere klassen, meisjes zien er vaak een beetje Barbie-achtig uit en die willen dan heel graag van ontzettend Amerikaans accentje er doorheen gooien. Uh, waar de, en de jongens zie je wel wat meer dat uh, die Koreaanse erin en ook uh, hoe ze hun haar doen en zo. Dat hele hippe. Met, ja, nou dat. Ja, nou dat. <lacht> Ik zou zeggen. <lacht> neem even een kop koffie. Uh, we gaan je zo meteen nog spreken over hoe mensen met hun uh, leefomgeving omgaan. Ik ga eerst even naar Roy. Roy de Ruiter in de Verenigde Staten. Ja, deed jij vroeger mee aan raasjes? Vroeger? Ja. Uh, ja, tuurlijk. Flippo's, knikkeren van alles. <laughs> ja, Flippo's, die was ik helemaal vergeten, ja. Nou, ik uh, ja. wil zo meteen horen wat de raasjes op het moment zijn in uh, de Verenigde Staten. Laten we eerst even luisteren naar wat raasjes in de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In China is de nieuwste rage een burka badmuts Op de Chinese stranden zitten alle vrouwen met een soort masker op tegen de zon, zodat ze niet bruin worden. In Zuid-Korea is mannenmake-up de nieuwste hype. In 2011 besteden Koreaanse mannen maar liefst 380 miljoen euro aan make-up. In België was het afgelopen jaar populair onder jongeren om elkaar te wurgen... net zolang tot ze gingen hallucineren. Soms gingen ze alleen net iets te lang door, waardoor de doden vielen. In Engeland is het populair om niet gewoon naar de bioscoop te gaan... maar om samen met tientallen mensen films te kijken vanuit een bubbelbad. De wereld van Philemon. Ja, Roy, in de Verenigde Staten. Was je vroeger goed in knikkeren? Want je vertelde dat dat een van de raasjes, uh, waren die, waar je aan meedeed. Ja, ik, uh, ik was er niet heel goed in. Ik liet mijn broer dan uh, voor, voor mijn, met mijn Ajax-knikkers uh, aan de gang gaan. Dus en deed dan een wedstrijd om anderen knikkers te winnen, maar uh, dat ging niet ging goed af. Oké, okay, ja, eigenlijk die waren in mijn tijd nog niet wel, alleen super, super beren, beren, beren bonken. Ja, ja, ja. Maar op een gegeven moment werd die knikkers zo groot als een tennisbal. Die past helemaal niet meer in het potje. Ja. Wat is op het moment de grootste race in de, de USA? Ja, ik zat er na te denken, maar volgens mij, dus zoveel rage's heb je hier niet echt. Je wel natuurlijk dat de mensen, de mensen hier zijn een stuk anders. Je hebt bijvoorbeeld bij de iPhone Store, uh, die zei je van honderden mensen voor de iPhone 5 bijvoorbeeld. Oké, okay. dus de... ja, dat, dat heb je hier inderdaad ook. Maar in, in, ja. hier werkt hij volgens mij nog niet zo goed. Maar, uh, ja, de... maar daar natuurlijk wel. Ja. En uh, ja, ja, ja. ik hoorde dat er in de, in de Verenigde Staten tegenwoordig veel hippe, jonge mannen met baarden rondlopen. Klopt dat? Eh, uh, ja, het is hier wel een stukje erger als, uh, als in Nederland, ja. Ik zie, denk dat de helft van de, van de mensen hier wel een uh, baard of een snor hebt of zo. Heb jij op het moment en ook, ook een jongens... baard? Huh? Heb jij op het moment ook een baard? Op dit moment wel, ja. Oké, okay, dus je doet lekker mee met de raasje. Ja, het is... Eh, uh... <laughs> uh, gewoon scheren, niet scheren uit, leihard, hè? Ja, ja, bij mij gaat het op een gegeven moment zo jeuken dat ik, uh, ja... Dat ik het niet trek, zeg maar. maar ik moet ja, gewoon... dan kom je in de juikperiode en dan, dan moet je gewoon even doorheen. Oh, oké. Okay. Oh, dat is een goeie. Maar ik, ja, uh, en... ik moet er ook echt een half jaar houd. voor sparen als ik een beetje een baard wil hebben. Ja, uh, niet zoveel haar groei. Maar snorren is Ik kom je, gewoon, maar... Ik kom <laughs> ook wel natuurlijk <met> uw <laughs> Maar uh, ik hoop het niet eigenlijk. Ik vind het zo ook wel leuk. Maar baarden zie je hier ook wel veel, maar snorren... Ja, nee, jonge, jongens bij ons op school die gewoon uh, een jaartje of twintig zijn... die uh, met een volledige snor rondlopen met zo'n krul eraan, weet je wel. Wat vind jij ervan? Nou, dat, ga, dat gaan we dan iets te zijn. Maar lekker uh, ongeveer rondlopen, vind ik, dat moet, dat, dat moet wel kunnen. Maar echt zo'n zo snor? Ja, ja, echt. Uh, oh, wat Dat is wel bizar, hè? Ja, nou, dat zal hier binnenkort ook wel in, uh, in worden. ja. Dan gaan ze ook heet het zo eraan draaien. Dat lijkt me wel lekker van zo'n draaisnoor. Dat je dan zo even zo bedachtzaam aan die snor kan draaien. Ja. ja. Dat je een dreadlock van maakt. Draai je ook al eens aan je baard? Nee, zo groot is die nog niet. Okay. Ik zit nog in de jeugdperiode. Dus dan, uh, dat duurt nog eventjes. Nou, ik zou zeggen, wacht heel even. Uh, we gaan je zo meteen weer spreken. Dan gaat het over de uh, leefomgeving. Misschien dat je baard dan weer 0,1 millimeter gegroeid is. Uh, maar Was we gaan hier eerst... Ja, we gaan eerst even uh, luisteren naar een plaatje. En dat is Adriano Celentano Azzurro. Burro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza Fuck Afiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Adriano Celentano uit Italië, die zong Azzurro. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, het is vier over half drie... en je luistert nog steeds naar De Wereld van Filemon. Ik vraag me bij heel veel dingen af... hoe zouden ze dat in andere landen doen? In dit programma ga ik op zoek naar de antwoorden op die vragen. Maar jij vraagt je misschien ook wel eens af waar het wc-papier in Kuala Lumpur van gemaakt is bijvoorbeeld... of hoe een wc in Togo eruit ziet. Je kunt je vraag mailen naar dewereld.bnn.nl. Nou, en dan ga ik die vraag voor je beantwoorden als dat, als dat lukt. Uh, we gaan het nu hebben over de leefomgeving. De leefomgeving in de wereld is stukken verbeterd als je het vergelijkt met 20 jaar geleden. Dat kwam afgelopen week naar voren uit een onderzoek gedaan... door het Planbureau voor de Leefomgeving. Echt, het bestaat. De lucht, bodem en water zijn een stuk minder vervuild, Maar we zijn er nog lang niet, waarschuwt het Planbureau. Volgens het Planbureau moet er nog een hoop geld geïnvesteerd worden om dit ook zo te houden. Nou, Nederland is volgens mij wel echt een heel schoon land... Je hebt natuurlijk nog schonere landen, bijvoorbeeld in Scandinavië of Zwitserland. Maar er zijn ook landen die heel erg vies zijn. Of niet Ilse uit de Filipijnen? Ja, klopt, ja. Beschrijf eens, hoe zien de straten er... daar gemiddeld eruit? Ja, er is sowieso een verschil tussen de Manila en de provincie. Ik zit hier in de provincie. Um, hier vind je al wat minder vuil uh, om je heen. Um, maar in Manila uh, ja, is er wel veel vuil op straat. Mm -hmm. uh, de, de straten zijn ook echt vies. Uh, maar het regent ook heel veel. Dus, uh, dus ja, uh, vuil wat op straat wordt gegooid, dat spoelt ook wel weer weg. Maar dat is dan ook wel weer een groot probleem... omdat er hier zulke uh, zware regen af toe valt. de mm -hmm. uh, boel omdat iedereen gewoon maar zoveel ja, op straat gooit bijvoorbeeld... Um, en dan kan het water niet weg en dan krijg je hier hele heftige overstromingen wat je misschien ook al in het nieuws, uh, uit het nieuws kent. Dus dat heeft dus eigenlijk echt gelijk gevolgen dat als je je afval uh, ja, van je afmietert? Ja, absoluut. Dat is hier uh, heel erg duidelijk, ja. Stank? Um, nou, in de provincie ruik je vooral uh, het land en de, en de beesten en zo en de mest. Okay. Dus dat overmaskert en in Manila ruikt je vooral de uitlaatgassen. Dus dat overmaskert dan ook weer in de stank van de vuil. Maar waar zit jij ergens? Hoe moet ik me dat voorstellen? Is het een dorp, een stadje, helemaal op het platteland? Ja, ik zit vooral uh, op het platteland, dus tussen de rijstvelden. Um, in een provincie buiten uh, Metro Manila. Metro Manila kun je zien als een ja, soort randstad, alleen al veel groter. Mm -hmm. um, uh, en ik zit dan nog, ja, dus daar buiten in een, in een provincie. En uh, dit is een soort van dorp, maar ja, het is meer een doorgaande uh, weg. Waaraan allemaal mensen hutjes hebben gebouwd. En sommigen hebben dan wat meer geld. Dus die hebben wat meer huisachtige gebouwtjes neergezet om te wonen. En mooie natuur? Uh, maar ja, het is al hè. Wat zeg je? Is, de, is er een mooie natuur daar? Um, ja, maar bij rijstvelden zijn we heel mooi en er zijn ook wel bomen en zo. Um, maar ik zit hier wat hoger in de bergen. Um, dus ik kan... ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven, maar ik, kan verder niet heel erg... ik heb niet heel erg mooi uitzicht op de bergen ja. of zo. Maar die, maar die bergen die zijn neem ik aan wel echt, uh, echt mooi. Ja, uh, als ik... Um... Een tricycle mee naar die gespecialiseerde zijn in de dorp. Dan komen we ook langs dat mooie uitzicht. En dat is wel echt heel gaaf. Ja, en houden ze dat ook een beetje mooi? Beseffen ze dat het echt mooi is? Nee, niet echt. Want wat, wat doet iemand? Wat doet een Filipijn als hij bijvoorbeeld een frietje gegeten heeft? Of je, ja, Waarschijnlijk geen friet, maar een snack. En wat, wat doet hij met de verpakking? Nou, er is nu wel, uh, er zijn, er is nu wel meer aandacht voor uh, uh, bewustzijn met, met je vuil. Dus uh, de mensen met wie ik omga in Manila, die zijn al wat ho hoger opgeleid. En die zijn er dan wel erg mee bezig, met goed opruimen en zo. En één uh, iemand uh, die ging zelfs uh, het verpakking helemaal heel klein maken, heel klein vouwen. En zei, ja, want het moet zo klein mogelijk, want anders dan... Uh, uh, raakt de boel verstopt. <laughs> dat was weer een ander uiterste, zeg maar. Het lijkt me wel lastig om dat in een land te doen... waar echt heel veel vuil op straat ligt. Dat je denkt, ja, dat ene, ene boterhamzakje van mij... dat helpt dan ook geen hol. Ja, inderdaad. Dus je moet heel erg vasthouden aan uh, het goede voorbeeld geven. Ja, en, en afval scheiden, doen ze dat daar? Nee. <laughs> nee, um, nou... Uh, het afval gaat allemaal naar één um, uh, grote vuilnisbelt. Er zijn er meer maar bekende. Hier is uh, Tondo. En mm -hmm. uh, Dat is één grote afvalhoop. En uh, daar wordt het wel gescheiden. Maar dat wordt dus gedaan door de mensen, echt de allerarmste mensen, die op die samensbelt zijn gaan wonen. Ja, ja, ja. Um, en dan, ja, zij scheiden, of die, zij halen dan de bruikbare spullen eruit. En dat levert weer geld op. Um, dus... Filipijnen zijn wel heel creatief in het hergebruiken van, uh, van, van, van, van ja, uh, afval. Ja. ja, en ik kan me ook um, voorstellen dat als je ja. zo arm bent... Dat je, op, dat je op een vuilnisbeeld moet leven... dat je dan, uh, ja, het dan ook niet zo heel erg belangrijk vindt... als het wat viezer is op straat. Nee, voor hen is dat helemaal... Uh... Ja, we gaan volgende week uh, is er daar een medische missie. En dan gaan we ook met de kinderen. Ja, de kinderen die daar wonen... Die... Ja, die hebben ook recht op uh, uh, medische controle, dus uh, dat wordt dan geregeld uh, voor hun. Ja. Nou ja, dat uh, ik, yeah. dus daar kan, ik, kan ik later nog wat over vertellen hoe, hoe, hoe zij eraan toe zijn. Maar, en als je dat zelf zou willen zien, er worden ook uh, tours georganiseerd uh, ja, om daarmee geconfronteerd te worden. Dat heet uh, Smokey Mountain Tours en dan kan je dus zien hoe die mensen daar op die vuilnisbelt leven en... Een Wat soort, soort, soort, soort toeristische de, tours zijn dat? Halen. Wat zeg je? Is dat soort toeristische tours die je gewoon uh, daar kan doen. Ja, maar toeristisch zou ik het niet willen noemen. Maar het, is, uh, het, ja, het wordt wel georganiseerd voor toeristen. Maar ook gewoon ja, voor andere mensen die daar nooit zijn geweest. En die willen zien uh, hoe dat gebeurt. Het is meer, heeft meer met bewustzijn te maken. Ja, en Heb je zelf wel zo'n tour gedaan? Ik ga het volgende week uh, doen uh, met uh, uh, dokters, een soort artsen zonder grenzen-achtig project. Okay. Uh, waar ik, ook, ik ga voor hun vrijwillig werk doen en dan ga ik met hun daarheen. Oh, nou, ik ben benieuwd hoe je het vindt. Hebben, hou je ook een blog bij of zoiets, wat we dat we kunnen lezen hoe, hoe het was? Ja, maar ik heb, waar ben jij nu? Oké. Okay. En uh, dan is jouw account. Waar, waar kunnen we jouw verhaal lezen? Uh, ja, het is niet open voor iedereen, uh, <laughs> eigenlijk. Want uh. het is wel persoonlijk. Nou ja, als jij een verhaal daarover schrijft... dan zetten wij dat gewoon op de website. Want ik ben wel benieuwd uh, hoe je het uh, daar gaat vinden. Als je wil, natuurlijk. Ja, dat is goed. Oké, okay, ja, dan spreken we dat weten. af. Goedemorgen, dankjewel voor je voor je verhaal. En uh, wellicht, en ik hoop tot een volgende keer... wij gaan naar Jeppe uit uh, Kenia, die daar zit. Ja, bij Kenia ja, stel ik me af, ook niet een heel erg schoon uh, land voor, toch? Um, Kenia is niet, uh, nou ja, in, in de steden is het inderdaad niet, uh, niet de meest uh, schone bedoeling. Maar uh, goed, ja, Kenia staat natuurlijk ook uh, bekend om zijn prachtige natuur. En ja. um, zo hoekeloos uh, uh, uh, men met het afval omgaat in een uh, in stad als Nairobi, zo, uh, uh, zo voorzichtig is men uh, als je in een national park bent. Uh, ze ze beseffen dus wel dat het uniek is wat ze daar hebben en ja, ze zorgen daar goed voor. In de, de National Parks, ja. ja nee absoluut. Als je daar uh, een, een, een, een, een ja, snoepelpietje bij wijze van spreken uit de auto gooit, dan uh, dat dat dat, dat kan je echt niet maken, gewoon uh, daar zo. En in de stad? In de stad, uh, daar uh, ja daar, daar, daar gooi je alles bij wijze van spreken. Gewoon op straat. Uh, het wordt toch wel redelijk opgeruimd, maar uh, ja, als je in bepaalde wijken komt, dan zie je gewoon wel uh, her en der echt uh, heel veel zwerfafval. Uh, liggen. En dat is eigenlijk wel uh, heel zonde, want uh, ja, dat dus, dus is in principe natuurlijk niet nodig. En, en vooral ook batterijen of zo. Ja, je recycelt het niet je gooit, maar gewoon uh, bij het normale afval. Ja, ja, maar het is wel, ik vind het ook altijd wel je hebt er al een beetje dubbel gevoel bij, want je, aan de ene kant kan je er echt verdrietig van worden als het zo'n zo rotzooi is, maar aan de andere kant denk je, ja, als jij al uh, haast geen geld bij elkaar kan sprokkelen om wat te eten, dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt, ja, die batterij meet ik ook wel op straat. Nee, dat klopt. Dat, dat is ook zo. En uh, ja, ik bedoel, je ziet af en toe wel mensen hoor, die, die dingen gaan uh, recyclen... zoals uh, lege flessen en dergelijke, van die cola-flessen, van die plastic-flessen. Maar uh, ja, het is, toch, uh, het is toch een beetje een chaos. En, en dat is eigenlijk wat je ook uh, in het verkeer ziet, hoe de straten zijn ingedeeld. Uh, dat, dat, dat, dat, ja, dat is eigenlijk een beetje een structureel iets uh, wat je af en toe tegenkomt, uh, toch wel. Ja, want uh, uitlaatgassen, smok, dat, dat hoor je ook vaak... Uh uit Kenia, dat het daar veel is. Ja, nee, het is, uh, het is wat dat betreft een, een, een gore bedoeling. Uh, ik kan het niet anders omschrijven. Uh, ik uh, ja, loop geregeld over straat en dan, uh, dan, is het weer een, uh, dan is het weer een file, want er zijn gewoon veel te veel auto's. Ja. ja en dan loop je gewoon eigenlijk met een bus op die, die echt uh, pikzwarte rook uitstoot. Ja. En uh, ja, als je dan uh, s'avonds onder de dus stapt, dan, uh, dan komt er wel genoeg uh, stof en, uh, en uh, viesheid uh, af. Ja. Wat doet dat jou als je die troep zo allemaal ziet? Ja, goed, je bent eraan. Um, het is natuurlijk. Wat je, daar uh, net kwam? Je, je ziet het in veel landen uh, uh, over de hele wereld. Waar, uh, ja, waar gewoon niet de prioriteit wordt gegeven aan, uh, aan duurzaam met je afval omgaan. Nee. Dus wat mij betreft, ja, je bent er gewoon aan. Dat is misschien ook wel het, uh, het, het, het, het trieste ervan. Dat je op een gegeven moment er ook niet meer, meer nadenkt. Om, om je batterijen gewoon in de vuilnisbak te gooien. en het niet te scheiden of, uh, of ander afval. Ja. En heb je wel eens er iets van gezegd... dat je mensen weer van alles op de straat zag gooien... en dat je, je dacht van, nou ja, dat, uh, ik geef ze een standje... of ik vraag waarom ze dat doen? <laughs> dat ik even met een vingertje ga zwaaien. Nee, ja. dat, uh, ja, nee dat, misschien dat doe ik niet. Maar, uh, dat misschien uit niet. een soort dat, verbazing. Maar dat is ook wel een beetje... Wat zei je? Misschien uit een soort verbazing... Nee, nee, ook dat is ook... Uh, ja, je bent je, je, je eraan. Je ziet dat mensen het uh, uit de auto gooien. Je ziet dat niemand zich, uh, niemand zich eigenlijk druk maakt. En, nee. uh, en dat is ook zo met het verkeer. Als, als, je, als je hier een soort verkeer hebt... Um, ja, je, in Nederland zou je al gelijk helemaal koken van woede... Nee. omdat die persoon je geen voorrang geeft. Maar hier is het zo van... Uh, ja, je moet agressief zijn in het verkeer, anders kom je gewoon geen, uh, geen meter vooruit. Heb je en, eigenlijk uh, regels heb... qua, qua troep op de straat gooien? Je? Heb je daar eigenlijk regels wat betreft uh, vervuiling? Uh, ik zou het niet precies weten. Wat, wat wel zo is, is dat je dus eigenlijk nergens uh, mag roken. Dat is dan weer een, uh, <lacht> een uh, apart diertje. Je mag gewoon niet uh, over straat lopen met een, uh, met een peukie. De, hele, en, st de uh, hele stad hangt vol met smog en je mag niet ergens een sigaretje opsteken. Nee, dat, is, dat wordt dan toch wel eens een beetje fout uh, be, uh, ja, uh, gevonden. Uh, gezien. En uh, ja, ik bedoel, ik ben zelf een uh, verstokte roker, dus uh, oh. dat, uh, dat, dat is vorige week of twee weken terug, is dat uh, bijna nog uh, fout gelopen. Toen, uh, toen was ik bij de grens met uh, Oeganda. Ja. En uh, nou, lange reis gehad, vijf uur uh, kom ik bij de grens aan uh, uh, visum uh, aanvragen. En ik denk van ja, ik zit de hele dag in de bus, dus ik steek even een, een peukje op. Maar uh, dat resulteerde er eigenlijk bijna in dat ik uh, gearresteerd werd, dus uh, dat uh, dat heb ik nog net kunnen voorkomen. Maar ja, zo serieus nemen we dat uh, toch wel dat we roken hier zo. Maar waar mag je dan wel roken? Um, nou in principe mag je thuis uh, mag je wel roken en uh, op, op een bepaalde aantal uh, rookzones uh, in de, in de binnenstad heb je één plek waar je dan officieel mag roken. Bizar, En hè? verder, ja, als je op een terrasje zit of zo, uh, ergens binnen in een, in een, uh, in een bar, dan, dan mag het wel. Binnen in de bar zelf niet, maar buiten wel. Yep, dus, op, hè. Misschien, op, misschien een mooi ja. moment om ermee te stoppen. Ja, dat zou je wel denken, uh, inderdaad. Nee. Wie, weet, uh, wie weet komt er nog uh, van uh, hier ergens. Ik hoop het voor je. Dank je wel. Wij gaan uh, naar Roy. Die zit uh, in de Verenigde Staten. Ja, het land dat voorop loopt wat betreft eigenlijk alles. Maar hoe zit het daar qua uh, leefomgeving en duurzaamheid? Zijn Amerikanen uh, een beetje zuinig op hun omge omgeving, Roy? Ja, ja um, op, de omge op de omgeving wel. Uh, zijn de boetes ook wel uh, een stuk hoger. Ja, als je bijvoorbeeld uh, vuil uh, op straat gooit, krijg je duizend dollar boete. Dus, nou ja, duizend ook, dollar uh, boete? Min... Sorry? Duizend dollar boete als je iets op straat gooit. Een stukje ja. kauwgom, duizend dollar. Jeetje. Nou, de, ja. uh, we praten zo meteen verder. Ik wilde meer over uh, horen. Eerst even wat feitjes wat betreft uh, duurzaamheid in de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Amerika is een man wel heel duurzaam omgegaan met zijn lege bierblikjes. Hij heeft er namelijk een huis van gebouwd. Hij recyclede duizenden blikjes om er uiteindelijk een mooi huis van te maken. In New Delhi zijn vuilniszakken en andere plastic spullen verboden. De regering hoopt zo het milieu te sparen. Singapore is de allerschoonste stad ter wereld. Het is hier dan ook streng verboden om afval zomaar op straat te gooien. Als je een kauwgompje van je afgooit, staat er al een fikse boete op. De wereld van Filemon. Ja Roy, je vertelde net duizend euro boete... of duizend dollar boete als je iets op straat gooit. Heb je wel eens iets op straat gegooid? Uh, nee, volgens mij niet. Nee, maar wist je dat wel, dat ze die boete opstond? stond? Ja, en, uh, alles, uh, alle borden en zo, die staan hier uh, langs de weg... staan er gewoon de tekst op. Amerikanen zijn niet zo dus Elk bordje moet een tekst hebben. Maar dan zie je, uh, uh, zie je overal... Van Widdering duizend uh, dollar. Jeetje. En dat terwijl ja. ze wel altijd met hele dikke auto's rondrijden... die natuurlijk eigenlijk ook gewoon vervuilen. Ja, je hebt hier uh, geen APK. Dat bestaat niet. Dus uh, auto's die hebben alleen een smogtest. Ja. En als je auto er niet doorheen komt... dan geef je, geef je twee tientjes extra. En dan, uh, en dan uh, gaat, die, gaat die door de keuring nog steeds door de keuring. heen. Ze dus hebben alleen dus, een, ja. een test wat betreft de uitstoot van, uh, ja, van schadelijke gassen. Ja, hoeveel, hoeveel uitstoot de auto heeft. Oh, Oké. Okay. En hoe, weet je van hoe dat werkt? Ja, dan uh, ga je naar een, uh, naar een garage toe en dan, uh, dan doe je een, een, een test. En dan, uh, dan gaan ze testen hoeveel uitlaatgassen die je hebt. Als er doorheen gaat, geef je twee extra aan. Dan gaat hij er wel doorheen. En dan sluit ze een soort apparaatje aan aan je uitlaat of zo? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Wordt er eigenlijk uh, duurzaam omgaan met je omgeving, wordt dat gestimuleerd door de overheid? Uh, ja, ze recyclen wel hier, maar zoveel ook weer niet. Je hebt bijvoorbeeld op feestjes ook heb je die red cups. Ja. En ja, die, die worden gedubbeld, drank erin en uh, gelijk weer weggegooid. Oké. Okay. Mensen, mensen zijn niet zo, uh, zo heel duurzaam hier. In de supermarkt ook hebben ze. Uh, mensen pakken, die daar werken pakken hier spullen in. Ja. Dus dan gaat het gewoon, oh, melkpak in één plastic tas. Ik pak ze nog een plastic tasje, nog een plastic tasje. Dat is één keer boodschap. Dat is gewoon 20, 20 plastic tasjes. Dat is wat anders dan in Nederland, dat de huisvrouwen die, die lopen op de grill als een man hebben al de tijd plastic tasjes gegeven. Ja, ja, ja want daar moet je dan 30 cent voor betalen als je een nieuwe wil kopen. Precies. Maar dat is wel weer heel dubbel, hè? dat je aan de ene kant duizend euro boete krijgt als je iets op straat gooit. En aan ja. de andere kant uh, ja, al die plastic tasjes en waarschijnlijk nog veel meer verpakkingsmateriaal wat er gebruikt wordt. Precies. Wat vind je nou het grootste verschil tussen Nederland en uh, de Verenigde Staten wat betreft dit onderwerp? Um, ja, wat ik net zei, van dat, dat ze hier gewoon... Een, de straat zijn super schoon. Ja. Maar de prullenbakken die zitten wel vijf keer zo vol altijd, omdat het gewoon zoveel zooi is. Je hebt ook reclamefolders die, we hebben elke week, Ik er geen nee-nee-stikker op de, op de, in de postbus doen. Dus de hele week zit die hele, hele brievenbus in, maar vol met allemaal allerlei reclame die we allemaal over gelijke weg gooien. En jij keeper vertelt er echt gelijk uh, de prullenbakken in? Ja, het gaat gewoon om de brievenbus, kijken of de er tussen zit, nee, Hup, de, de prullenbak in. En, en afval scheiden, doen ze dat daar wel goed? Ja, minder als in Nederland. Ja. Ze hebben het wel en dan. Uh, en, uh, maar nee, er wordt niet, er wordt niet heel veel aan gedaan. Mensen, die, mensen die, uh, die zeggen dat ze heel milieubewust bezig zijn en zo. Terwijl ze uh, een eigen tas gewoon meenemen naar de supermarkt. Weet je wel zoiets. Ja. Nou, uh, duidelijk verhaal. Zoals uh, altijd: de Verenigde Staten, een land van uiterste. Ja. Duizend euro boete voor als je iets op straat gooit... en de andere kant wel weer ontelbare plastic zakjes in de supermarkt. Roy, dankjewel. Uh, wij ja. gaan, als het goed is, naar Emma. Emma Beumer zouden we eigenlijk naartoe gaan... maar uh, die kunnen we helaas niet bereiken. Die zit ergens heel uh, afgelegen... en uh, waar slechte ontvangst is... dus ik hoop haar binnenkort weer te spreken. Uh, laten we eerst even uh, luisteren naar muziek. Naar Tiziano Ferro. En die zingt Perdono. che da sa regala mio sorriso e io ti porto un'altra su questa amicizia nuova pace sì che so come sono e infatti chiedo perdono. se qualche fatto è fatto io pure chiedo che da regala mio sorriso e io ti porto un'altra su questa amicizia nuova pace sì Rosa. perdono con questa gioia che mi stringe il cuore A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripensa quando ho fatto io del male e di persone ce ne sono tante. Buoni protesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Sì, quel che fatto è fatto, io però chiedo. Te regala il mio sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova, pace sì. Cosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se maar ik heb het niet te snel, ik heb het niet te snel, ik heb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 Quel che fatto è fatto e io però chiedo regalami il mio sorriso e io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo su quel che fatto è fatto e io però chiedo regalami il mio sorriso e io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì perdono qui l'inferno no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 Welkje fatto fataal. fatto io ik, ik, ik, ik, ik, sorriso ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, Dat zegt Tiziano Ferro. Ik spreek het waarschijnlijk belabberd uit, maar uh, het is Italiaans. Het moet Italiaans voorstellen. Welkom Frank. Ja, goeienacht. Zo meteen uh, na het nieuws voor jouw programma. Yes. Uh, moet je eens kijken. Ik heb hier een glas voor je neergezet. Ja, want je had het vorige, uh, vorige week over sider. Je was naar een festival geweest in Schotland. Schotland ja. En daar had je cider gedronken. Ik ben benieuwd wat je van deze cider vindt. Ja. Dat is een hele brutale. Is het een brutale cider? Ja, neem maar een slok. Moet ik eerst proeven? Ga ja, ja. je daarna wat erover nee, uitleggen? Nee, nee, nee. Ik, dat heb ik al gedaan in het programma. Je hebt hier heel goed geluisterd, hoor ik. Ja. ja. Want jij bent echt een liefhebber van cider. Ja, heel, Ja, ik zat vanavond in de kroeg. Vandaar dat ik niet naar je geluisterd heb. Oh. Heel Dan heb goed. ik lekker een paar cidertjes gedronken. Ga je nou in Nederland ook? Ja, ja. ja deze kroeg is verkrijgbaar. Ja, van de tap hebben ze daar zelfs. Oké. Okay. Maar deze niet. hoor. dit is wel een speciaal. Ik vind hem lekker. Ja, ik is sowieso een groot cider fan. Ja, is dat dus... bijzonder? Hè? Je proeft wat stal en zo. Ja. Daarin. Maar ja. even heel. Ik neem nog een slokje. <laughs> Hij zit helemaal te genieten. Hij krijgt helemaal een glimlach uh, ja, op zijn gezicht. Uh, Frank, wat ga je zo meteen doen? Ja, ik ga het twee uur lang hebben over liefdesverdriet. Want uh, het is uitgegaan met mijn vriendinnetje deze week. Oh, echt? En daar ben ik nogal stuk van. Oh. En, uh, dus ik denk van ja, het beste remedie is om het maar gewoon over te hebben. En gedeelde smart is halve smart. Dus oh. uh, ik uh, roep iedereen op om in te bellen met zijn liefdesverhalen. Maar je, je, je zit hier met een glimlach. Ja, maar dan komt op die Oké. Okay. En met drank in de mannen, dan word je altijd vrolijk. Dus dat doet het liefdesvriet een beetje vergeten. Ja, drinken. Maar ja, gaat het wel? Hoe ja, kwam ja. het onverwacht? Nou, een beetje. Maar ik gaat er zo meteen helemaal over uitweiden. Hoe lang hadden jullie al? Nou, ja, ik wilde alles van weten. Ja, ja, dat is het dus. We hadden niet zo eens een heel lang verkeerd. Vier maanden verkeering. Maar wel, het was wel heel erg leuk en we zaten er ook wel vol in. En het was nog niet klaar, vond ik. Ah, en ja. nou ja, zij ook niet, maar, nou ja. maar je dacht wel meteen, van dit is wel echt iets om. Uh om, om ja, iets langer iets mee te Ja, zeker. Te ik, wou, ik had het superleuk met haar. En ik wilde eigenlijk nog niet dat het klaar was, maar ja. Mag ik weten hoe ze heette? Ja, Silke. Silke. Ja. Heb jij als liefdesverdriet gehad, Vino Nee. Echt niet? Nee. Nee, dat geloof ik bijna niet. Nee, ja, ik ben echt iemand die altijd weggegaan is bij vrouwen. Ik heb liefdesverdriet veroorzaakt. Maar dat vond ik wel heel moeilijk. Daar was ik dan ook wel echt kapot van. Maar ja, als ik het dan eenmaal uh, beseft had van ja, het is echt over... dan voelde ik me weer heel erg opgelucht. Ja, maar je hebt wel verdriet erover gehad. heb er heel veel liefdesopluchting gehad, gehad, gehad. Ja? ja. Maar je, als je dan dat moment... ik heb het ook wel eens uitgemaakt met de vorige ex-vriendinnetje... dan had ik wel, moest ik wel... zat ik wel echt mee in mijn maag ook dat het toen uit was. Ook al had ik zelf die stap gezet. Ja, maar ik ben zo'n lul die dat dan <laughs> niet, niet uit durft te maken. En dan zuddert het een oh, jaar je lang het dood door. Bluren. Precies. Aha. En dan, als, als je uiteindelijk alle moed hebt verzameld om het dan uit te maken... dan voel je je Ja, dat is het echt een, een opluchting. Ja. Ja. En dan, uh, dan drink je ook uh, heerlijke cider. Ja, ik neem nog maar een slokje even wat moed in drinken. Telefoonnummer? 0800-1121. Veel succes en plezier zometeen. meteen. Dankjewel. De wereld van Philemon. De